Goedemiddag, ik ben Thomas Deelsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook het treinverkeer krijgt mogelijk last van het coronavirus. Spoorbeheerder ProRail is bang dat er de komende tijd treinen zullen uitvallen... doordat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat zijn de mensen die vanuit een controlekamer in de gaten houden of alles goed gaat. Maar ook die mensen zitten nu vaak snotterend thuis... te wachten op de uitslag van hun coronatest. Onze treinverkeersleiders moeten nog altijd gewoon naar de verkeersleidingsposten. en Die kunnen niet thuiswerken. Ja, en om besmettingshaarden te voorkomen, daar eh, moeten we dus ook heel strikt zijn. Maar ja, tegelijkertijd zien we dus dat die, de bezetting eh, is gedaald. En dat het dus kan voorkomen dat we in de aankomende periode... ook ergens het treinverkeer tijdelijk stil moeten leggen. Vooral in Utrecht, Rotterdam en Arnhem zitten ze erg krap. En de coronacijfers van het RIVM zien er opnieuw niet goed uit. Meer dan 4500 besmettingen kwamen erbij de afgelopen dag. En in de ziekenhuizen liggen nu, nu bijna 900 coronapatiënten... De organisatie die de bezetting in de ziekenhuizen bijhoudt... kreeg vandaag veel vragen. Stel nou dat het met het tempo zoals het nu is blijft doorgaan. wanneer? Ja, dan heb, moment... je, dan heb je op enig moment binnen afzienbare binnen, binnen, je weer aanvullende maatregelen nodig. Ja, maar is dat binnen een paar dagen al? Ja. Horrika-zaken in Brabant zeggen trouwens dat een avondklok de enige maatregel is... dus dat je vanaf een bepaalde tijd niet meer je huis uit mag. Alleen dan voorkom je volgens hen dat mensen thuisfeestjes gaan vieren... De middelbare scholieren hebben de eerste dag met mondkapjes achter de rug. Vanaf vandaag geldt het dringende advies om op drukke plekken zo'n kapje te dragen. Bijvoorbeeld in de gangen en de kantine. Deze Amsterdamse leerlingen zijn een mondkapje niet vergeten. Voor mij is een mondkapje gewoon gewoonte geworden. Het is beter om elkaar te beschermen, toch? Dat moet, moet gewoon. Dus moet gewoon doen. Ja, ik vind het wel goed. Het, het houdt ons wel een beetje veilig. Uh, ook voor de leraren is het wel fijn. Waarom heb je een mondkapje op? Een mondkapje. Wat ja. vind je ja. Omdat sommige mensen hier door corona doen. Ik vertrouw je denk ik Dat moet niet. Je krijgt het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 11 en valt er bijna overal regen. Ook morgen is het grijs en regenachtig en er is ook kans op onweer. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 14. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het noordwesten komen stevige buien voor. Door bergingswerkzaamheden op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... staat 4 kilometer file tussen afrit Eimuiden en Knopert-Raasdorp. Door water op de A22 Beverwijk richting Velsen... tussen Knopert-Beverwijk en, en afrit Eimuiden Een kwartiervertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En 197 Heemskerk-Beverwijk staat het vast... bij aansluiting met de A22 over 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. <middels> <middels> Nederland was cool en kil en dan voor alle twee. Die lacht nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Lekker begin van een uur Zandvoort op zaterdag met Edcilia Romli en hemel en aarde. En uit die hemel valt heel veel regen vanmiddag en vanavond ook nog trouwens Albertjan. Dus je moet om een uurtje of zes thuis zijn, wil je nog een klein beetje doen? Nee, nee, dromen. dan, dan hoogst het al, dan het al. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat gaan we in de derde uur, om, derde, derde uur allemaal nog doen? Nou, natuurlijk, de items zoals er zijn om kwart over vier hebben we natuurlijk Pitch Report. En het grootste bericht wat er uh, natuurlijk uh, uitkwam afgelopen week was dat uh, Honda aan het eind van het volgende seizoen stopt met motorleveranties aan Red Bull. En wat dat voor betekenis kan hebben voor uh, Red Bull Racing, CQ Max Verstappen. Half vijf hebben we de dieren van de week en dat zijn uh, weer twee poezen. En de ene heet Macho en de andere heet Inimini. Niet te verwarren met die Inimini van de televisie. Macho en Inimini. En het gedicht van de week, ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur, kwart voor vijf. Liefhebbers opgepast. Uh, de, de, de prachtige titel van het gedicht is Jij bent gemaakt voor mij. Nou, daarnaast wellicht nog even uh, een tussenstandje van het Giro d'Italia. Uh, er wordt golf in Schotland. Joost Sluiter doet daar ook aan mee. En wellicht dat we daar ook even een tussenstand van door kunnen geven. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uiteraard kan je ook luisteren via onze eigen app. We zeggen het uh, vaak genoeg. En je ja. moet hem ook gewoon downloaden. Hè. De app is hartstikke makkelijk. Kan je onder meer de webcam zien. Je kan luisteren naar het geluid van Zandvoort. En de laatste nieuwtjes op je telefoon of tablet. Dus wat wil je nou nog meer? Download hem even. Kijk even onder ZFM Zandvoorts. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Curtis Tigers is ook zo'n lekkere platen. hè. Dan komt hij weer aan, Albert-Jan. Even ja, ja. wat harder. Hier is Awandowai. Love is a hunger that burns in my soul. But you never notice the pain. And love is an anchor. ...doen we dat bij ZFM een live versie van een bepaalde plaat. En deze week mag Albert Jan hem uitkiezen. Druk bezig op dit moment, weer, dus zodra ik na de PIT-report ga je hem horen, hoor. De plaat live uitgekozen door Albert Jan. Je hoorde Curtis Tigers, I wonder why. Ik kan het trouwens vertellen, we hebben gewonnen, hè, daar in Almere. Eindstand van de wedstrijd 2 uh, tegen 4. Met dank aan, uh, inderdaad, Jan van der Leden voor het verslag van vandaag. Dit is ZFM.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 Paas niet uit de tent, dus zeg me. Deze nieuwe single van Raccoon en gelukkig Nederlands, hè? Je hoorde de echte vent. FM, Race Radio Pit Report, Pit Report. Ook allemaal echte venten en eigenlijk ook te veel witte venten trouwens... in de raceauto's, albert -Jan. En daar maakte, zeg maar, die meneer Hamilton zich druk over, toch? Ja, nee, dat klopt. Maar goed, daar komen we straks nog wel even op. Allereerst, eh, Valtteri Bottas won weliswaar in Rusland... maar het ging ook na afloop vooral over Lewis Hamilton... De Mercedes-coureur kreeg in totaal 10 seconden tijdstraf... omdat hij voor de race twee proefstarts deed... op een plek waar dat niet was toegestaan. Hamilton finishte uiteindelijk als derde achter Bottas en Max Verstappen... maar kreeg aanvankelijk ook twee strafpunten op zijn superlicentie. De WK-leider zou daarmee al op 10 punten in totaal komen te staan. Bij 12 punten moet een coureur een wedstrijd brommen... en mag hij niet meedoen aan de Grand Prix. De FIA kwam uren na de race met twee aangepaste documenten wat betreft straffen. Twee keer vijf seconden voor Hamilton, in ieder geval in de strafpunten op zijn licentie, zijn nu alsnog geschrapt. Waardoor hij op acht strafpunten blijft staan. In plaats daarvan kreeg Mercedes een boete van 25.000 euro. Omdat het team zijn coureur toestemming gaf om de start op de bewuste plek uit te oefenen. Zoals gezegd, slecht nieuws voor het Red Bull Racing Team van Max Verstappen. motorleverancier via Honda. Stapt na 2021 uit de Formule 1. Dat heeft de Japanse fabrikant vrijdagmorgen in een persconferentie in Tokio laten weten. Honda levert sinds 2019 motoren aan Red Bull Racing en sinds een jaar ervoor voor zusterteam Alfa Tauri. Max Verstappen bezorgde de Japanners vorig jaar in Oostenrijk hun eerste overwinning in het hybride tijdperk in de koningsklasse van de autosport. Toch heeft de Honda-top, waar al lange twijfels waren over het doorgaan in de Formule 1, besloten het aflopende contract niet te verlengen. De fabrikant stelt zich meer om te willen richten op milieu-initiatieven en het realiseren van koolstofneutraliteit in 2050. Het stoppen van Honda is een bittere pil voor de Red Bull. Dat team koos juist voor Honda nadat het huwelijk met Renault in een vechtscheiding uitliep. Max Verstappen zei onlangs nog dat hij vurig hoopte dat Honda na 2021 zou doorgaan. Op dit moment zijn er naast Renault en Honda nog twee leveranciers van motoren in de Formule 1... namelijk te weten Mercedes en Ferrari. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan ander Formule nieuws. Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van Michael Schumacher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 Ik ga me de komende dagen goed, zo goed mogelijk voorbereiden om mijn best te doen... voor het team en bruikbare data, data te verzorgen. Zoals gezegd, de Grand Prix Eifel, zoals die heet, is op zondag 11 oktober. De eerste vrije training op de Nieuwboeitje wordt op vrijdag 9 oktober verreden. Schumacher, onderdeel van de Ferrari Drivers Academy, is momenteel leider in de Formule 2. En dan ook nog goed nieuws uit Amerika. Rieners van Kanthoud heeft gisterenavond... Uh, de Nederlandse tijd op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway zijn eerste podiumplaats in de IndyCar-series gepakt. De Nederlander die in de Verenigde Staten door het leven gaat als VK, was de wedstrijd vanaf Pol gestart. De race werd gewonnen door Joseph Newgarden. Alexander Rossi eindigde voor Kalmhout als het tweede. Dit zorgt voor veel vertrouwen al dus van Kalmhout na afloop. Het was een zware race, maar mijn laatste run was gelukkig goed... Heel fijn dat ik nog wat plekken kon pakken. Voor mijn gevoel was het een tweede plek mogelijk geweest. Dus ben ik niet 100% tevreden. Maar natuurlijk ben ik wel blij met mijn eerste podiumplek. En uh, vanavond rijdt hij wederom uh, daar uh, rond in Amerika. Dus dat is race 2 op de Indianapolis Motor Speedway. Dus wellicht weer voor het podium. Knap gedaan. Hij wordt in ieder geval, als hij zo doorgaat, de rookie van het year, of the year. Dat betekent voor mensen die voor het eerst het eerste jaar meerijden... daar is ook een apart klassement voor uh, gemaakt. En daar staat hij natuurlijk nu torenhoog bovenaan. Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1. Uh, Lewis Hamilton, uh, na, uh, uh, ondanks zijn derde plek vorige week, op 205 punten. Valt Bottas op 161. En Max uh, schiet met zijn tweede plek uh, afgelopen week uh, naar 128 punten in totaal. Dan even kijken. Uh, Nieuwe Boeikring, de Eifel. Het is op 11 oktober, uh, wordt die verreden, de zondag op de Nieuwe Boeikring, Een prachtig uh, circuit. En dat is dus ook weer tijdelijk, tijdelijk, ik hoop voor langere tijd, weer op de kaart terug te vinden van de Formule 1. Tot Dankjewel, Alves-Jan. Dat was hem. De Pit Report betekent dat wij morgen vrij zijn? Nee, want we worden morgen niet geweest. Ja, dus we zijn vrij. Dat wordt niet geweest. Ja, dus we zijn vrij van de Formule 1 ja, ik, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik bedoel hem andersom dus. Ja, ja, ja. nergens ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee. heen. Nee, nee, nee, nee. Precies. Dus morgen zijn we gewoon op de radio tussen Kijk. twee en vijf. Dat bedoelden we allebei. We zijn het net even anders. Hier dus dat is het Springfield. Spring Out Sisters hebben nog een uh, grote hit gehad met uh, ook dit plaatje. Am I the Same Girl? Maar uh, dit was het origineel. Inderdaad, fantastisch Springfield. En uh, ja, lekker plaatje zo voor uh, de zaterdagmiddag... om je een beetje op te vrolijken hè? met uh, dit uh, rampzalige weer. om het zo maar even te zeggen wat we op dit moment uh, buiten hebben. Nou ben jij weer aan de beurt voor een live versie van een plaat, Albert Jan. We doen het wekelijks. Ja, het is. Uh, het is uh, je, je weet, ik ben een, echt een fan van live, uh, live concerten. Ja, daarom heb ik het ook verzonnen. En, hè? Dat, en uh, <laughs> als je dan die, die, die clips bekijkt, met al die mensen die dan in zo'n stadion zitten, zeker in de, in, de, in de vrije natuur in dit geval. Uh, wanneer zou het weer zo ver komen dat we weer zulke grote mensenmassa's... naar een uh, liveconcert zouden kunnen gaan? Hier kan ik je bijna niet meer voorstellen. Nee, nee, en ook op uh, Caprera worden op dit moment helemaal geen optredens meer gegeven trouwens. Nee, klopt. Dus uh, als, je, als je dan zo'n film draait, dan denk je van... jongen, jongen, wat een tijd was dat. Goed, uh, in dit geval gaan we terug naar augustus 2006... Uh, en uh, ik, ik werd er ooit jaren terug uh, door uh, toen nog collega Ruud Janssen uh, opgeattendeerd. Dat dit een prachtige uitvoering uh, van het nummer uh, zou zijn. Het is in ieder geval een samenwerking met het uh, Deens Nationaal Orkest. Dus dat is een klassiek orkest. Uh, en het werd in het Ledderburg Castle in Denemarken gehouden. Uh, het, is, uh, het begint een prachtig, een klassiekachtig en op een gegeven moment zult u ongetwijfeld uh, de, stem, de bekende stem van Procol Herm horen. Het is een prachtige uitvoering. Als u een koptelefoon thuis heeft, zet hem op en zet het volume wat hoger. Want ik heb zelden zo'n mooie uitvoering gezien, gehoord van A Wider Shade of Pale. Bij mij gaat hij ook net even wat harder. Veel plezier. Klassiek en pop bij elkaar. En uh, inderdaad, een hele goede tip van uh, onze ex-collega Ruud Jansen. Toch? Ja, ja, jij bent er helemaal stil van, hè? Hij zelf vond die, uh, de uitvoering ook tijdens dit concert uit 2006, dus in Denemarken. Homburg vond hij uh, van Procol Herm. Vond hij een mooiere uitvoering. Maar sinds ik deze heb gehoord, uh, hier gaat uh, niks boven. Nee, dit is zo mooi. En inderdaad, dat uh, klassiek erbij doet het altijd goed trouwens. Ja, prachtig. Kippenvel. Dus mooi.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 Muisjes vangen is meer haar ding. Als ze een warme, droge plek heeft om te rusten en lekker eten krijgt, is ze gelukkig. Mocht ze op een gegeven moment wel meer willen weten van mensen... dan zoekt ze u vanzelf wel op. En dan hebben we nog Macho. Macho is een lieve knuffelkater en nog heel erg speels. Dat hij bij ons binnenkwam, moesten we hem insuline geven... maar na de overgang op andere voeding is zijn suikerziekte in de remise. Macho krijgt Carnibest, een rauwe vleesvoeding.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 Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Macho en Inimini verdienen een thuis. Dus ga voor deze twee dieren of andere leuke dieren naar het Kennen met Dieren Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort Nieuw Noord. Zodra lekker even naar kwart voor vijftig, ga hem krijgen. Het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren, en uiteraard ook de lekkere muziek nog. Waaronder deze. I'm so glad that I'm a woman. Klopt helemaal niks van. Ja, zo raar om deze titel te moeten uitspreken over ja. maar het is me toch gelukt, hè. The ja. Love Unlimited, doe het niet nog een keer, hoor. Zo dadelijk het gedicht van de dag, volgens mij was hij een romantisch buik toen je die geschreven hebt. Uh, jij ja, jij bent gemaakt voor mij, al, al uh, ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg romanticus. kritiek van, uh, van die, van die sneuwe liedjes, maar dit is een hele vrolijk. Dat gaan we zo meteen horen. dansje voor jou erbij. Was leuk. Hij is veel Veel de Galaxy. En Wat Doe I Doen We draaien er nog eentje en dan uh, komt Albert Jan met zijn gedicht van de dag. Jij bent gemaakt voor mij. Ja. Waait het ook buiten. Nou, het gaat in ieder geval flink regenen en het regent ook al trouwens hier zo voor, Dus blijf lekker binnen naar de radio luisteren. Gauw ouwe, je Windy. Ja, Albert-Jan denkt dat het al Valentijnsdag is. Nee, dat is nog even wachten, Maar wel een heel uh, romantisch mooi gedicht krijg je nu. Jij bent gemaakt voor mij. Een laatste kus. Tja, dat was het dus. Is dit nu allemaal voorbij? We waren heel, heel lang samen. Ja, dit was toch voor altijd... Dit laat ik niet gebeuren, never nooit Jij, jij bent de maat voor mij Al zeggen vrienden, blijf toch vrij Ik wil het schreeuwen van de daken Maar jij, jij weet mij altijd weer te raken Ik wil geen dag meer leven zonder jou Jij, jij bent gemaakt voor mij al zeggen vrienden, blijf toch vrij Ik wil je al, al mijn liefde geven En zeker, zeker niet voor even O schat, ik hou van jou Lees onze appjes voor Voel de vlinders weer Zoals ik toen, toen ook heb gevoeld Toch zal ik blijven vechten Elke, elke traan is niet voor niets Laat karma maar bepalen hoe het zal gaan. Jij, jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker, zeker niet voor even. Ik wil het schreeuwen van de daken. En want jij, jij weet mij altijd weer te raken. Ik wil geen dag meer langer leven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 Een laatste kus, nou ja, dat was het dus. Is dit nu allemaal voorbij? We waren heel lang samen, ja, dit was er voor altijd. Dit laat ik niet gebeuren. Nee. Is voor de vlinders weer, zoals ik toen ook heb gedaan. gedicht van de dag jij bent gemaakt voor mij ja die kan ik ook hoor Zo van, jij bent gemaakt voor mij. Hè? Als je meer klikt. Ja. Dus wat dat betreft uh, kwamen de twee platen wel uh, mooi achter elkaar. Uh, dat was uh, Maxime en Franklin Brown. En de eerste keer. Wij gaan nog even golven. Ja, en wel uh, de, derde dag, de derde dag inmiddels van het Scottish Open. Uh, waarin ook uh, Joost Luiten acte de présence geeft. Hij heeft uh, de kut gehaald. En uh, hij is, is ook dit weekend dus van de partij... Hij begon keurig met uh, min 7, en, uh, was een uh, vrij hoge klassering. Uh, en uh, maar gaandeweg de, vandaag de, op ronde 3 uh, maakte die toch uh, ondanks twee uh, birdies, twee uh, bogies en uh, zelfs een dubbel bogie. Uh, dus inmiddels teruggezakt naar min 5 en staat daarmee gedeeld 16e. Jammer. Het begon goed. Par, par, par, par. En uh, toen een birdie. Dus het zag er uh, voorspoedig uit. Zelfs nog even gedeeld. Het vierde gestaan vandaag. Maar ja, toen uh, toch maar weer twee bogies En een dubbel bogie En nou weer een bogie. Dus het gaat niet goed. Hij staat momenteel gedeeld. 16 zestiende met min vijf. Met nog uh, uiteraard morgen ook nog voor de boeg. Maar een goede klassering, dat zal uh, toch uh, moeilijk worden bij de, in ieder geval de top 10. En morgen uiteraard meer, hè, daarover? Morgen uiteraard meer, ja. Morgen gaan we voetballen en we gaan uh, golven. En de tweede de etappe van de, van de uh, Giro d'Italia. Dus die staat er ook nog te koop. Uh, ko ko ja, er wordt geen, uh, geen uh, formule 1 gereden, dus wij zijn er gewoon. Wij zijn er gewoon en uh, ook uh, uiteraard heel veel sports. Morgen op de Zoonvoortse radio, we gaan er nog twee draaien. Final heart was looking for laughter in the rain The magic of your spell. How much joy we'll have together. Dan gaan we alweer bijna op naar het nieuws. en weer van uh, 5 uur op de zaterdagmiddag bij CFM. Jordan the is hier and you are my destiny. Als een laatste plaatje. Het zit er alweer op voor ons, uh, op jan Het is voorbij gevlogen. Het is voorbij gevlogen als je het uh, naar je zin hebt, toch? Jazeker, maar jij moet uh, voor morgen natuurlijk... even mooi weer een live nummer uitzoeken, hè? Oh, dan ben ik morgen weer aan de beurt. Ja, tuurlijk, om een okay. om, hè? Nee, dat in in gaat... het derde uur, hè, doen we dat. Dat toch? gaat helemaal goed komen. Dat, uh, dat morgen dus in het uh, derde uur van uh, zondag. Dan gaan, we gaan we weer een plaat draaien. Ja, voetbal, golf, uh, Giro d'Italia, de tweede etappe. En verder natuurlijk ook de tussenstanden van de morgen te spelen wedstrijden in de eredivisie. Zo is het. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Als je gaat stappen, een korte zaterdagavond. Hè, dan is het om tien uur echt sloes. Ga dan uh, naar huis in... Uh, Neem daar nog even een glas cola of zo. Ja, dan kan je morgen om twaalf uur weer naar Laan want die is dan weer open. <laughs> oh, oh, dat kan. Vroeg naar de kroeg. Vroeg naar de kroeg. Oké, okay, dankjewel. We zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da! Grumble.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 Time to spend spend some money. Look around trying to find someone to blow my mind